In Zeeland wordt al de hele dag gezocht... naar een vermiste duiker van 16 jaar uit België. De marine zet sonarapparatuur en duikers in om de jongen te vinden. De jongen was samen met een ander in de Oosterschelde... bij Burgsluis aan het duiken toen hij onwel werd. Zijn duikmaat waarschuwde de hulpdiensten. Een eerste zoekactie van ruim twee uur... door duikers van de brandweer leverde niets op. De politie achtte kans klein dat de jongen nog in leven is. De SP wil een parlementaire enquête over fraude in de zorg... Uit een conceptrapport van het ministerie van VWS blijkt dat ziekenhuizen structureel te hoge declaraties indienen. Ook staat in het rapport dat er in ziekenhuizen medisch niet noodzakelijke handelingen worden verricht, die worden betaald door de zorgverzekeraars. Volgens de SP worden declaraties van ziekenhuizen onvoldoende gecontroleerd. Daarvan is de belastingbetaler de dupe door een hogere ziektekostenpremie. Of er in de Kamer voldoende steun is voor een parlementaire enquête naar de zorgfraude is nog niet duidelijk. In het noorden van Mali wordt opnieuw hevig gevochten tussen Tuareg-rebellen en islamitische strijders. Daarbij zijn zeker negen mensen omgekomen. De Franse president Hollande zei deze week nog dat de islamitische strijders in Mali zijn verslagen. Internationale donoren zeggen Mali daarop ruim 3 miljard euro toe om te herstellen van de aanvallen van de opstandelingen.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 De lijn met geo-lippens. Goedenavond, we zijn er weer met 4 uur sport op de zaterdagavond. Geen live voetbal in de komende uren, maar we gaan het er wel over hebben in deze uitzending. We praten straks over het vertrek van trainer Fred Rutte bij Vitesse. Met Foekerboy hebben we het over de ontknoping van de competitie in België. We horen kortpot over het aanstaande EK van Jong Oranje. En we gaan het hebben over voetbal in Limburg, want daar gaat het allerminst goed. Verder komt de Giro aan bod, de zware blessure van discuswerper Rutger Smit. We zijn bij de eerste wedstrijd in de finale van de Playoff Basketbal, de wedstrijd tussen en Leewarden en Leiden. Dat alles en nog veel meer tot 11 uur op deze zender. De atletiektop was vandaag in Shanghai te vinden... waar de tweede wedstrijd in de Diamond League op het programma stond. En ook de, onder de deelnemers ook drie Nederlanders. Jorandi Martina op de 200 meter... en Erik Kadé en Rutger Smit bij Discus Werpen. Kut! mijn carrière. Ja. Fuck, einde, einde carrière. Einde carrière. Kut. Kut, ja. Nou, moeilijk uh, te verstaan, maar niet mis te begrijpen. Het was de zesde poging van Rutger Smit bij Discus Werpen. Daar ging het helemaal mis. Aangesloten is uh, verslaggever Leon Haan. Uh, Leon, wat gebeurde daar precies op dat moment? Ehm um... Ja, bij discuswerpen uh, kun je van verschillende technieken be, uh, bedienen. Laten we zeggen, op het moment dat je die discus uitwerpt, uh, het is eigenlijk altijd zaak om je de kracht, die voorwaartse kracht die je erin legt in die worp, om die op te vangen. Want je moet binnen de discus, uh, ring blijven. Uh, Ruske Smit die kiest altijd voor het omspringen, zo noemen ze dat. Um, ja, dat, dat beheerst hij. Dat uh, heeft hij duizenden keren gedaan. Alleen op het moment dat hij omspringt... dan zie je eigenlijk uh, dat, ja, dat, dat hij net niet lekker uh, met zijn uh, rechtervoet... terechtkomt in die discusring. Want hij is dan even los, als het ware, uh, met zijn rechtervoet. Uh, ja, en, en, en daar is zijn zwakke punt, zijn Achillesfeest. En ja, vervolgens, ja. ja. Precies, en vervolgens uh, ja, gaat dat helemaal mis. Hij valt... En, en weet dan direct ook, uh, dit is een scheur in mijn, in mijn pees. En roept dan einde carrière. Want dat is natuurlijk zijn eerste, zijn primaire emotionele reactie. Uh, nou, inmiddels hebben wij hem gesproken. En, ja, want uh, laten we daar eens eerst ja, even naar gaan luisteren. Ja. Want we hebben hem natuurlijk gebeld. Uh, want meteen na dat moment werd hij naar een ziekenhuis vervoerd in uh, Shanghai. Daar werd een scan gemaakt. Toen hij terug was in het hotel, spraken we met hem. En vroeg collega Robert Meder aan Smit wat er nou precies misging.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 de vrees voor bijna elke topspotter is, uh, denk ik, uh, als hij je Gillespace uh, scheurt. Dus uh, ja, weet je, ik, uh, ik, ik zat er doorheen, ik keek naar mijn gillenspace en ik zag het. Dus die lag eraf. Ja? Hoe zie je dat? Nou, je ziet een deuk. dus uh, weet je uh, uh, Dus ja, uh, zoals gezegd, het is vrij simpel. Je, je voelt een, een tik in je, in je, in je enkel, uh, achter in je enkel en uh, of het voet en dan. Ja, dan weet je het. Zoals gezegd, je bent topsport, je, je, uh, je, je, je hebt met blessures te maken en dan, uh, ja, dan is dit één per se. Ja. Wat zeiden ze in het ziekenhuis? Ik weet niet, ik praat geen Chinees. Nee, dus, maar... Uh, <laughs> nee, nee, maar nee, dus, uh, het is hopeloos hier, maar... Uh, weet je, kijk, uh, zoals gezegd, ik heb zoveel blessures gehad, dus uh, toen ik op de grond lag, weet ik, ik weet dat mijn Achillespeter af ligt, dus... Ja, we hebben wel een echo gemaakt en uh, ik heb zoveel echo's meegemaakt, dus ik kan. Ben, ben, ben, tegenwoordig ben ik een uh, expert daarin. Dus ik zag een zwart gat op de echo, dus uh, dat, dat, uh, dat is een bevestiging dat, uh, dat die erop ligt. Hoe lang staat daarvoor? Zegt uh, tot negen maanden, zeggen ze, maar uh, ja, we gaan het meemaken. Ja, dus? Ja, dus niks. Uh, Repliegeren en kijken. Uh, ja. Dus uh, ik, ik ben het is drie uur geleden, dus... Uh, nou ja, ik vraag het hierom, omdat je zelf na, tien, na, na drie seconden zei, einde carrière tot drie keer toe, of twee keer toe in ieder geval. Dat was uh, ja, nou weet je wel, meestal als je een Achilles Pace uh, afscheurt, uh, dan, uh, dan is het inderdaad, een, op mijn leeftijd, je kijkt, als ik 21 was, dan is het een ander verhaal, maar ik ben, uh, ik, ik word bijna 32, dan... Ja, dan, dan wordt het moeilijk. Uh, ik herstel altijd wel snel uh, van, uh, van blessures. Uh, dus, uh, Maar ja, het is een reactieve sport. dus uh, ook een krachtsport. Dus uh, ja, ik weet het niet. Ik kijk hoe de revalidatie gaat. Dus ik ga er nog wel voor. Uh, ja, afwachten. Oh, ja. Morgen terug naar Nederland en dan naar Peter van Gouw heb ik begrepen... om uh, definitieve analyse te krijgen en een plan voor herstel mag ik aannemen. Ja, ik word waarschijnlijk direct geopereerd maandag op dinsdag door uh, dokter Heijboer. Uh, dus uh, dat is allemaal al, al rond. Dus uh, ik hoor net dat ik een vlucht heb morgen naar Nederland toe. Dus uh, morgen naar Nederland en hopelijk maandag op dinsdag geopereerd. Nou, dat was Rutger Smit vanuit China, vanuit Shanghai. Leon, Leon Haan hier in de studio. Ja, als je dit hoort. Uh, eerst zie je die, die, die hele emotionele reactie. En eigenlijk is hij nu weer zo nuchter als maar kan, hè? Ja, maar kijk, het is natuurlijk ook. Hij kan niet anders. Hij moet accepteren. Ik bedoel, uh, ja, natuurlijk, uh, uh, in die directe emotie, op het moment dat het gebeurde, daar kwam alles eruit. En, en vervolgens zit hij uh, in het vraaggesprek een paar uur later. Ja, en dan reageert hij inderdaad nuchter. Maar hij, hij heeft geen andere, ke heeft nee. geen andere keuze. Dus. Wat jij zegt hè, over die emotie, toen kwam alles eruit. Heeft dat toch ook een beetje te maken met, laten we zeggen, het grootste deel van zijn carrière? Heel vaak bepaald door blessures. Door momenten dat het even los hè, van die uh, zilveren en bronzen bk medailles Maar ook momenten dat het altijd weer net even misging? Nou, ik denk het wel. Maar het, het allerbelangrijkste is. Um, afgelopen uh, oktober heeft hij een grote stap gemaakt. Uh, toen heeft hij na een toch een mislukt uh, olympisch avontuur in Londen... want daar reikte hij niet tot de finale bij het, uh, bij het discuswerpen... heeft hij tegen zichzelf gezegd, ik moet wat anders. En toen heeft hij gekozen voor een uh, gerenommeerde Amerikaanse uh, discus trainer. Hij is naar Los Angeles gegaan. Goed weer. Goed weer, goede omstandigheden. En daar uh, is hij eigenlijk helemaal opgeleefd. Ik ben afgelopen maart uh, bij hem geweest. En toen zei hij, ja, ik voel me gelukkiger dan ooit. Uh, ik heb helemaal geen last meer van mijn pezen. Mm. En uh, ik denk aan een verbetering van het, het Nederlandse koor. En ik denk aan de, de spelen van uh, Rio 2016. Ja, en er komt uitgerekend Dit nu daarvoor in de plaats. Dan is die frustratie dus heel erg logisch. Maar dan wil hij toch blijkbaar... Hè, in die ring roept hij dan nog van einde carrière. En dan wil hij toch blijkbaar daarna niet die conclusie meteen trekken. en Dan wil hij weer gaan knokken. Is dat realistisch? Ik weet het niet. Kijk, uh, ik weet uiteraard niet hoe ernstig hoe die scheuring is. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats... Uh, ja, hij zegt zelf, op mijn leeftijd wordt het heel erg lastig om dan terug te komen. Dat klopt wel, uh, denk ik. Uh, maar aan de andere kant, als hij nog wil... en nog de, de, de motivatie op kan brengen om door te knokken dan denk ik dat hij nog wel Rio zou kunnen halen. Want dan is hij tegen die tijd, nou even een snelle rekens, om drie jaar erbij... dan is hij 34. Dat is nog niet te oud voor een discuswerper. Dus er zijn nog wel mogelijkheden. Dus ergens zal dat ook nog wel in zijn achterhoofd spelen, denk ik. Daar houdt hij zich in ieder geval nog aan vast. Hey, de omstandigheden daar in Shanghai, hoe waren die eigenlijk? Ja, het regende. Dat was dan in ieder geval voor discuswerpen heel erg lastig. Eh, waardoor de ring ook gladder is. Uh, voor de rest uh, waren de omstandigheden met de temperatuur goed. Het uh, gaat op 23, 24. Er werd er, ja, overal werd er goed gepresteerd in, uh, in Shanghai. Uh, hele sterke deelnemers, velden uh, op de diverse onderdelen. Er waren er 16 in totaal. Um, als ik een paar prestaties ja, eruit niet kan, maar kan maar halen, ja, paar, een paar blikvangers. Ja, de 100 meter vrouw werd gewonnen door de Olympisch kampioen Shelley Ann Fraser. Die won in 10.83. Die klopte onder andere de Amerikaanse Jetter, die zich blesseerde aan haar bovenbeen. Uh, maar 10,83 is een fantastische tijd, een beste jaarprestatie. Op de 400 meter bij de mannen Kirani James, 44,02 is ook een hele scherpe tijd. Ja, in totaal werden er uh, op acht onderdelen uh, zulke goede prestaties uh, verbeterd... dat zij nu bovenaan de, de ranglijst staan. Dus dat zegt toch wel het een en ander over, over het hoge niveau... en toch wel behoorlijk goede omstandigheden in Shanghai. En dat in een na-Olympisch jaar? Of, of, of ja, telt dat kijk, tegenwoordig niet nou, meer? Het, het na Olympisch jaar, daar wordt altijd... Uh, <laughs> daar vind ik altijd wat, wat, wat, wat krampachtig over gedaan. Kijk, in atletiek is uh, een uh, groot mondiale sport. En uh, het gaat altijd uh, om... Om, om laten we zeggen, het allerhoogste. En dit jaar is er een wereldkampioenschap. Ja, dat is in de atletiek ook heel erg belangrijk. Wereldkampioenschap in de Atlantiek wordt eens in de twee jaar gehouden. Dus vorig jaar waren we te spelen. Maar ja, nu wil iedereen gaan voor uh, die mondiale plekken. Die mondiale uh, goud, zilver uh, en brons. Ja. Jordi Martina. Die liep ook mee, hè? Ja, hij liep mee. Het was zijn eerste Diamond League-wedstrijd. Want ook daar na... ben je laatst geweest. En, en dat is toch ook wel aardig om. Ja, we blijven hem natuurlijk allemaal volgen. Ja. Nou, kijk, Jordi heeft altijd wedstrijden nodig om. Uh, goed te presteren. Hij finishte als vijfde, liep 20.59, Zat uh, 4100 honderdste achter de winnaar Warren Weir, uh, Jamaicaan. Dat is een groot verschil. Hij liep ook echt stroef... Het was, het was niet echt veel, uh, laat me zeggen, uh, om het maar even zo aan te duiden. Maar uh, Charlie Martina heeft wedstrijden nodig. Die 2059 was overigens wel voldoende voor deelname aan het WK-atletiek... Uh, komende zomer in Moskou. Maar zo'n limiet loopt hij bij wijze van spreken met twee vingers in de neus? Of, of is dat een ja, beetje... We even... normaal gesproken wel? Ja. normaal gesproken wel. Alleen uh, voor Martina is het nu zaak om langzaam toe te werken naar, uh, naar topvorm. En kijk, ja, hij is natuurlijk uh, een gewilde atleet. Die kan overal uh, de wedstrijden uitkiezen... En de komende Diamond League wedstrijden zal die ook meedoen. En langzaam zal die toewerken naar de vorm voor uh, augustus bij het WK in Moskou. Je had het net over WK-limiet. Uh, er was ook nog een wedstrijd ergens anders in Los Angeles. En daar uh, kwalificeerde Suzanne Kuiken zich op de 1500 meter voor de WK in Moskou. Uh, is zij daarmee op de weg terug? Kun je dat zeggen? Min of meer wel. Uh, ze heeft veel talent. Ze is inmiddels 26 jaar. Had zich eerst bewezen op de cross, ook al, ook al in haar juniorentijd. Uh, heeft in 2009 goed gelopen op de 1500 meter. En daar hebben we het nu ook over. Uh, toen liep ze nog iets sneller dan, uh, dan vandaag in, in Los Angeles. Uh, maar na wat blessure leed is ze inderdaad nu op de weg terug. Ze had een aantal wedstrijden gedaan in Australië, waar ze woont. En uh, alle wedstrijden die ze gedaan heeft, heeft ze gewonnen... Uh, ik denk dat zij een goede ontwikkeling doormaakt onder, uh, onder haar coach Nick Bidot. En dat is ook de oud-trainer van Sonjo Sullivan en Craig Mottrum. Twee uh, gerenommeerde lange afstandlopers. Dus ik denk dat uh, Sison Kuik echt op de weg terug is. En ja, mogelijk zit er toch nog een verbetering van die tijd in, in de aanloop naar het WK in Moskou. Ja, en het zo vroeg lopen van een limiet voor zo'n atleet, is dat gewoon een stimulans? Of is het juist een kwestie van, ja, maar dan moet je wel scherp blijven... Tot straks. Nou, het is wel lekker. Het is wel lekker, want je hebt dit op zak. Dus je zou in deze, zou, ze zou, laten zeggen, nu nog, omdat ze vroeg begonnen is in het seizoen, in maart al, zou ze bij wijze van spreken nu nog een paar wedstrijden kunnen doen. Dan weer een trainingspauze in kunnen lassen. Van zware trainingen. En vervolgens dan helemaal toewerken naar de piek in dan augustus. Dat kun je echt opbouwen dat, maar... zonder dat je moet kwalificeren. Precies. Nog. precies. Dus ja. dat is eigenlijk uh, toch wel uh, redelijk ideaal. Er werd er ook nog in Nederland uh, geatletiek? In Horen. Dus een totaal ander niveau. Uh, gebeurde <laughs> ja. daar nog wat bijzonders? Nee, er was eigenlijk, uh, eigenlijk uh, de, de, nee, niet, niet heel bijzonder. Er zijn geen limieten gelopen. Uh, nee, wat dat betreft uh, moeten we toch eigenlijk uh, nog wachten. Van uh, die blakke schoen zit zitten natuurlijk nog aan te komen op, uh, op 8 juni in Hengelo. Nou ja, eigenlijk is het seizoen net begonnen. En dat geldt zeker voor de Nederlandse atleten. Die hebben vorige week bij Inlissen. Ter spekkerboek uh, al ja, was dat, hè? Hebben ja. het seizoen afgetrapt, om het maar even zo uit te drukken. En uh, nee, bij Inhoren uh, waren er geen bijzondere bestanden. Laten we het er even over hebben. Van, wordt het wel een seizoen van de hoop, ook voor Nederland... Eh, richting bijvoorbeeld dat WK waar we het net over hadden? Zijn ja, er atleten wel, waar jij veel van verwacht? Ik verwacht onder andere wat van Ilko St. Nicolaas. De, de tienkamper die uh, volgende week meedoet in Gutsis in Oostenrijk. Uh, dat is eigenlijk altijd het officieuze wereldkampioenschap op de tienkamp. Een geweldige bezetting. Ook wereldrecordouder Esten Eaton doet mee. Nou, Ilko Sint. Nicolaas voelt zich heel erg sterk. Uh, die was natuurlijk de Europese Indo kampioen ja. van afgelopen maart... Ja, hij heeft bij de Spelen het niet helemaal waar kunnen maken. Maar ja, ik denk dat uh, Ilko Sint-Nicolaas in de aanloop naar het WK in Moskou heel goed moet kunnen posteren. En daar dan eindelijk in de buurt van een top 5 plaats uh, moet kunnen komen. Het zou mooi zijn voor hem. Leon, dankjewel. Graag gedaan. Tot 11 uur. LOS langs de lijn. Met Gio Lippens. And go somewhere I've never been I'll start Emerald Riviera live. En dan denk je bij zo'n plaatje aan mooi weer. Aan Italië, aan een blauwe zee. Uh, ja, mooie witgekapte bergen. Uh, noem het allemaal maar op. Maar Sebastian Timmerman aangeschoven inmiddels. In het de was, Giro is uh, alles anders, hè? Ja, het was uh, grijs en uh, nat. En dan niet alleen van de regen, maar ook van natte sneeuw. Het was verschrikkelijk koud vandaag. Uh, maar wat zul jij genoten de hebben de van de beelden onderweg? Ja, zeker. Uh, nou ja, het was echt maar rond het vriespunt... en uh, nou ja, mede door de sneeuw en het hele slechte weer. Uh, eigenlijk een beetje het oude vertrouwde verhaal... wat we wel eens vaker hebben meegemaakt. De helikopters van de Italiaanse televisie konden de lucht niet in. Dan heeft men ook nog een vliegtuig... Achter de hand die er in ieder geval uh, voor kan zorgen, omdat het op hogere, uh, hogere hoogte vliegt, dat wel de beelden van de motoren kunnen worden doorgestraald, maar dat zat er vandaag ook niet in. Dus uh, we hebben 400 meter gezien van de etappe van vandaag. Het was gewoon Emmeron, ouderwets, wielrennen. Ja, ouderwets wielrennen. Nou ja, ouderwets tegenwoordig heb je Twitter, hè, dus dat is wel nieuwe wets. Dan blijf je op die manier op de hoogte. Vroeger moesten we dan uh, de ploegleiders bellen, uh, dat hoeft er vandaag dan niet, maar uh, nee, ja, het was een, een helse etappe onder verschrikkelijke omstandigheden. Zegt de, de uitslagen zijn inmiddels wel doorgecijpeld, uh, die weten we al een tijdje. Uh, laten de mensen niet te lang een spanning houden die het nog niet weten. Ja, Sant'Ambrogio wint de rit voor Nibali. Het was een cadeautje. Uh, uh, zij kwamen uiteindelijk uh, met z'n tweeën als eerste boven daar op de Jaffrouw. De lastige klim. Ruim zeven kilometer lang. Uh, maximaal 14%. procent. Maar echt hele steile stukken. Uh, uh, en hele, hele smalle wegen. Echt een hele pittige klim. Uh, loopt ook niet gelijkmatig. Uh, lange, lange tijd een kopgroep van de dag gehad met vier Italianen. Daar zat eerst Wening ook bij. Pieter Wening. Maar die viel letterlijk uit die kopgroep weg. Het leek er lange tijd op dat een van die vier Italianen het zou gaan redden. Als laatste bleven uh, Paolini en Colbrelli over. Die werden echt in de slotkilometers een beetje teruggepakt. Santambrogio, Nibali demereren uit de groep der favorieten. En uh, nou ja, wat ik zei, het was een cadeautje. Nibali knikte naar, naar Sant'Ambrogio. Uh, jij mag de ritzegen pakken, deze mooie bergetappe. En uh, ik verstevig mijn, mijn uh, roze leiderstrui. Betancourt wordt derde, Sanchez vierde. De oude olympisch kampioen Oeran vijfde en Evans zesde. Die verliezen allebei een halve minuut. En Robert Geesink was toch wel de verliezer van de dag. Stond op voorhand vierde in het algemeen klassement. Achter Nibali, uh, Evans en Oeran. Geesink verliest meer dan vier minuten. En dukelt de top tien uit. Staat nu elfde in het algemeen klassement. Op vijf minuten en 45 ja. seconden. Dus, uh, dus einde illusie op een podium. Absoluut, Ja, einde, einde illusie op het, uh, voor het podium uh, voor, uh, voor Robert Geesink. Die heeft echt een flinke klap gehad. Uh, kort na de rit, in ieder geval snel even met Michiel Elijzen gesproken. Ja. De, de ploegleider uh, van Geesink was er wat aan de hand? Nou of, ja, de vraag was ook, is Robert Geesing ziek? De letterlijke antwoord van Elijs was... ik heb hem nog niet gesproken, maar je kunt van mij aannemen... dat als hij ziek was geweest, dan had ik het wel geweten. Uh, uh, een van de weinige beelden die we hebben gezien... was aan de voet van de slotklim in Bardonecchia zelf. Dus, en daar zat Geesink nog nou ja, in goede positie. Rond de 20ste, 30ste plek. Hij is er gewoon afgereden op de klim. En uh, nou ja, dan, uh, dan is dat gewoon een heel slecht resultaat. Ja, dan moeten we gewoon conclusies kunnen trekken. Uh, in ieder geval, dus de illusie op een podiumplek ja. is vervlogen. Uh, ja, wat moet je dan verder zeggen over? Nou, deze... dat het een uh, enorme uh, tegenslag is. Uh, want hij heeft het hele voorjaar laten lopen. Alles gezet op deze ronde van Italië. Top 5 werd, uh, werd steeds gezegd. Nou, het zag er heel goed uit. De tijdrit was natuurlijk ook heel goed. Uh, het is natuurlijk een hele belangrijke ronde uh, voor de Blanco-ploeg. Nou, dat weet je zelf ook. Op zoek naar een, uh, naar een sponsor. Die uh, helemaal over een presteren moet. Ja, en dan uh, op het moment dat het moet gebeuren, gaat het dus mis. Uh, de Afgelopen week zat hij al een keer niet helemaal lekker erbij bij een aankomstberg op. Maar dit is gewoon een. Uh, een ja, Ja, want dan wordt er heel snel gezegd: ja, maar deze aankomst. Ja, uh, zo stijl, zo onregelmatig. Het is niet echt een aankomst voor Gezink. Nee. Aan de andere kant. Nou ja. Als jij uh, top 5 wil rijden in een grote ronde... moet je ook dit soort aankomsten uh, kunnen verteren. Je moet goed kunnen tijdrijden. En je moet uh, uh, mooie gelijkmatige klimmen goed kunnen doen. Maar je moet ook een aankomst als deze uh, goed kunnen doen. Uh, uh, er zit ook wel eens zo'n klim in de Tour. Er zit ook wel eens zo'n klim in de Vuelta. Als je top 5 wil rijden in een grote ronde... dan moet je op, uh, op alle terreinen uit de voeten kunnen. Dus ja, geen klim voor Geesink, dat, uh, nee, dat vind ik niet terecht. En nu hè, want... Ja, de tour komt er natuurlijk ook alweer weer aan. We hebben het hele verhaal van uh, van Wiggins uh, ja. afgelopen week wel gehoord. Ja. Wat, wat is dat nu ook in één keer weer het hoofddoel voor Geesink of, of? Hoe kun ja, dat zien? Uh, uh, nou het, ik denk... Ik... Ik zie Geesink nog 1, 2, 3 niet zo heel snel afstappen in deze Giro, à Wiggins. Maar goed, die discussie die zal wel uh, los gaan barsten, ja. want in principe was Molleman natuurlijk de man voor, uh, voor de Tour. Eventueel met Ten Dam als een soort schaduw, uh, schaduwman erachter. Uh, en natuurlijk Geesink ook wel erbij, maar in principe was Molleman natuurlijk de, de uitgesproken kopman daar. Uh, dus daar zal goed moeten worden, moeten worden gepraat. Aan de andere kant denk ik, ja, als Geesink nu aan het einde van de tweede week er doorheen zakt waarom zou je dan de strijdwijze voor de Tour moeten veranderen? Ja, waarom zou je dan Mollema in één ja. van het kopman schouwen? Laat hij maar lekker kopman blijven voor de tour. Het is ook een minder pikant verhaal dan het verhaal bij Sky. Hè? Tuurlijk. Want, tuurlijk uh, Wiggins ja. die al geroepen heeft: van ja, als ik naar de tour ga, dan geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om te gaan knechten voor Ja, uh, ik vond. zou niet graag in de schoenen willen staan van de People's Manager uh, van, uh, <laughs> van Team Sky. Want die heeft werk zat te doen ja, de komende tijd met. Uh, Hoe heb jij daarna gekeken trouwens? Gewoon die afgelopen dagen, dat geglibber van Wiggins. Uh, in één keer die dalangst. Ja, dat, uh, dat is heel apart waar dat vandaan komt. En. Uh, het, het, het, het lijkt wel bijna op een post-Olympische kater zo'n beetje. Die heeft vorig jaar natuurlijk een heel belangrijk seizoen. Tour gewonnen, daarna meteen uitgehaald op de Spelen. Toen ook al op een gegeven moment punt achter het seizoen gezet natuurlijk. Uh, maar ja, het, het, het heeft mij enorm verbaasd. Als je, uh, ik bedoel, het zal echt niet de eerste keer zijn geweest in zijn carrière... dat hij in de regen een afdaling heeft gehad. En waar dan plots na een zo'n valpartij die, uh, die angst vandaan komt... ja, dat is, dat is heel apart. Ja, als je heel slecht denkt, dan zou je ook nog kunnen denken van... Ah, dat is een mooi opzetje in de richting van uh, de Tour. Ja, ja, maar dan, ja, inderdaad. Maar dan moet je inderdaad slecht denken. Uh, uh, maar ja, het... Uh, het zou wel olie op het vuur gooien in ieder geval. Het is natuurlijk een enorme strijd gaande. Vooral ook een beetje achter de schermen tussen de vrouwen onderling. Uh, uh, via Twitter, noem het allemaal maar op. Maar ik, ik, hij had het toch echt wel gezet ook op deze Giro. Hè. Sinds, sinds de Giro werd, uh, werd gepresenteerd eind vorig jaar... was toch echt iedereen ervan overtuigd dat dit de Giro van Wiggins zou worden. Dus dan kan ik me toch niet zo voorstellen... dat je 1, 2, 3 met de petten na gaat gooien. Ja. Dat, uh, nee, heel apart. Heel apart nog even Van winkens weer terug ja. naar die Nederlanders. Hè, naar Geesink hebben we natuurlijk gehad. Uh, Kelderman, dat was toch ook wel een beetje onze hoop. Uh, maar is nog jong. Ja, daarom. Een eerste grote ronde. Dus dan vind ik niet dat je die uh, zo 1, 2, 3 mag neersabelen. En uh, die had gewoon een hele moeilijke dag. Uh, de dag na de rustdag was dat, dus dat was afgelopen dinsdag. Dat zei hij zelf ook. Dat hij heel veel moeite. Dat was ook de eerste keer dat hij meemaakte dat hij een rustdag had in zo'n hmm. koers en de dag daarna weer gelijk ja. berg op aankomst. En zat nu gewoon bij Geesink? Zat bij Geesink. Ja, want Geesink, uh, ja, ja, ja. Geesink kwam binnen met Geraten, Kruiswijk uh, uh, en Kelderman dus. En uh, dat vertelde Elias ook. Die hadden gewoon opdracht gekregen om bij Geesink te blijven. Die hebben hem opgewacht en uh, mee naar boven genomen. Dus uh, nee, ik vind dat het te vroeg is om uh, om Kelderman. Uh, Nee, te zijn. Groot, zeg maar. Groot talent. Uh, Kruiswijk had ik wel wat meer van verwacht. Zeker na een paar jaar geleden. Maar ik heb het idee dat hij ook niet helemaal lekker in zijn vel zit. Dat, dat, ja, om het gelijk ziek te noemen, weet ik niet. Maar als je zo'n beetje zijn tweets leest, ook de afgelopen dagen, heb ik het idee dat hij zich niet helemaal uh, top vo fit voelt, ja, wat wil je in dit weer? Ik wou net en dan uh, komt en er nog. Als er wat de komende dagen ja. net bespaard blijven. Nee, ja, kijk, dit was een rit waar de, de klim van 60R vanwege de sneeuw al, uh, al uit werd geschrapt. Ja, en nog steeds is eigenlijk niet duidelijk uh, wat er morgen nu precies gaat gebeuren. Dat is dus de etappe die had moeten finishen op, uh, op de Galibier. Nou ja, we weten al dat die eruit is gehaald, de Galibier. Uh, de Col uh, du Mont Cenis waar ze eigenlijk de grens over gaan Frankrijk in... die is er ook uitgehaald. Dus hoe ze dat precies gaan doen morgen met de starten, dat is ook nog de vraag. Want lijkt het me dat ze in de Frankrijk gaan starten, anders moet je de tunnel door. Ja. Uh, dus je krijgt sowieso een korte rit. De, het plan is om aan te komen in uh, Valoire. Uh, dat ligt dus vanaf de noordkant de telegraaf krijg je dan eerst... en dan krijg je een kort stukje afdalen. En dan kom je in Valoare, kom je uit. Het plan is om daar te finishen. Maar er ging eh, vanmiddag plotseling ook een gerucht over Twitter... en dat zou bij de RAI afkomstig zijn, de Italiaanse televisie... Eh, dat misschien de hele etappe wel gecanceld zou gaan worden. Nou, dat is allemaal verder nog niet eh, bevestigd, CQ ontkracht. Dat is een beetje blijven hangen. Dus we moeten het wel afwachten wat de Giro-organisatie vanavond gaat beslissen. Die zitten natuurlijk wel met een enorm probleem. Want dit had het grote weekend moeten worden met die twee uh, mooie ritten in, uh, in de Alpen... en dan de aftrap na een fantastische eindweek... waar we ook bijvoorbeeld de Stelvio en de Gavia overgaan. Ja, als, in ieder geval is vandaag al voor een deel... nou niet in het water, maar in de sneeuw gevallen. Morgen is al onthoofd. En uh, je liet al beelden zien op je mobiel precies. van de Stelvio? We hebben uh, beelden uh, ontdekt inderdaad uh, van de Stelvio. Of ontdekt, die staan gewoon op internet. Dan zie je ook metershopen sneeuw liggen. Uh, um, ja, dus dat, en daar moet men overheen, dus ook nog eens af... Dus kortom, uh, uh, het is zwaar weer voor de, voor de Italiaanse organisatie. En die zullen met de handen in het huis hebben. We gaan een ongewisse week tegemoet in de Giro. In ieder geval met de wetenschap dat uh, Robert Geesing... vandaag gewoon definitief uit die top uh, is weggevallen. trading met de klassieke Rosie. Het is bijna drie minuten over half acht. U heeft het al gehoord. Fred Rutte vertrekt als trainer bij Vitesse. Op de website van de Arnhemse Club schrijft Rutte... er is geen conflict met voorzitter Jordania. Maar er zijn wel uiteenlopende visies. Rutte zelf en Vitesse zijn niet bereikbaar voor commentaar. Aan de telefoon hebben we wel iemand. Schrijver, columnist en Vitesse-watcher Marcel van Roosmalen. Marcel, goedenavond. Goedenavond. Ben jij verbaasd over de actie van Rutte... dat hij het contract niet wil verlengen? Nee, dat zat, dat zat er al een tijdje aan te komen. Uh, eigenlijk verwachtte niemand dat hij nog langer zou blijven uh, bij Vitesse. Het was geen goed huwelijk, hè, om het zo maar te zeggen. Nee, hij, hij paste er niet echt goed. Nee. Ja, dat is een beetje mijn uh, mening, een beetje een stugge trend. Daar, uh, ja, uh, tussen, ja, Hij paste er gewoon niet helemaal als persoon. Het zal wel een goede trainer zijn, maar als mens uh, liepen de meeste mensen niet met hem weg. Nee, precies. Liepen de meeste mensen bij Vitesse niet met hem weg. Uh, aan de andere kant kun je ook zeggen... ja, Vitesse is op dit moment natuurlijk ook wel een vrij bijzondere club. Ook misschien wel lastig voor een trainer om te werken. Ja, uh, niemand houdt het langer dan een jaar vol, lijkt nee. het wel. Dus uh, dat is ook hartstikke lastig. Want uh, uh, je weet pas op het laatste moment hoeveel spelers je krijgt... en uh, met welke spelers je moet spelen. Bovendien heb je daar zelf geen uh, inbreng in. Dat wordt er allemaal maar gestald. Dus... Uh, ja, dat is hartstikke lastig om daar als trainer te werken. Ja, het gaat daar heel vaak over communicatie, hè? of juist het gebrek daaraan. Ja, dat klopt. Ja, maar wat, wat, nou, wat, wat zou je daaraan moeten doen? Ik bedoel, heb jij het nou, idee dat, dat dat ooit nog verandert bij Vitesse? Tenminste, nou, onder dat, dit, dat uh... denk ik niet. Maar, hoe heet het, uh, wat ze nu doen is misschien maar het allerslimste. Het gewoon maar op de website zetten en dan uh, niet bereikbaar zijn uh, per telefoon. Want ons staan maar weer nieuwe problemen van. Ja. Ja, want er wordt nu natuurlijk ook wel driftig gespeculeerd. Hè? Aan de ene kant uh, is het zo dat uh, duidelijk wordt gemaakt... dat Rutte zelf heeft gezegd van oké, okay, ik hoef geen nieuw contract... want er lag wel een nieuw contract klaar. Aan de andere kant, ja. Hey, nou, heb jij het nee, idee dat, er echt, dat ze echt met hem verder wilden? Nee, volgens mij niet. We, uh, dat zeggen ze natuurlijk wel van we hadden graag met hem doorgewild... maar volgens mij vonden ze hem intern ook best lastig. En uh, het was allemaal moeilijk gedoe. Uh, uh, met de pers ook... Uh, uh, het is een beetje een controlfreak. Ja. Dus ja, uh, ik geloof niet dat ze heel enthousiast... Toen met oud en nieuw was er nog zo'n alke fietje met die busreis. Uh, dat hij met de spelersbus naar een bekenduel met Ajax en Emmen... dat hij niet in de spelersbus zat. Ja, hij meldde zich ziek toen, hè? Hij meldde zich ziek. En, uh, dus ik geloof niet dat ze heel enthousiast... Uh... Over wat nee, heb jij het idee dat dat het breekpunt was? Kijk, voor de buitenwereld is dat natuurlijk het moment geweest... waarop duidelijk werd, hey, er is iets goed mis. En, en het zou op dat moment zelfs wel afgelopen hebben kunnen zijn. Ja, waarom het toen niet is afgelopen, weet ik niet. Maar toen was het wel uh, een moment dat uh, ook de spelersgroepen eigenlijk... Uh, ja, het is natuurlijk nooit leuk als een trainer niet meerijdt in een bus. Schijnbaar is dat helemaal niet leuk voor voetballers. <laughs> dus uh, uh, ja, zelfs zou ik er minder moeite mee hebben. Maar... Uh, toen hadden een aantal voetballers er ook wel een beetje genoeg van gelaten. Ja, hoe gaat dat nu verder? Want, want hij, hij blijft natuurlijk toch nog wel gewoon tot na die... Totdat ze gewoon aan die voorronde uh, Europa League mogen beginnen? Ja, maar ik geloof dat ze één uh, of twee moeten wedstrijdje ja. spelen. En, uh, nou, voor de rest is het vakantie. Want hij is gewoon weg nu? Of, of, of, wat heb jij voor nou, idee? Volgens mij, uh, ik weet niet of ze nog getraind wordt, maar... Uh, uh, volgens mij en misschien dat hij nog een keer uh, zijn tas komt ophalen op Papendal. En, uh, dat zal het ongeveer toch wel zijn. Ja, is hij de enige die vertrekt? Want, want ja, de perschef uh, Ted van Leeuwen die we allemaal kennen, uh, die zou ook uh, vertrekken? Ja, hij is technisch directeur. Of technisch ja. directeur, ja. Hij was ooit perschef in een lang verleden. Maar... Ja, uh, die vertrekt waarschijnlijk ook. En, uh, nou ja, Sterrie vertrekt ook. Want hij wordt uh, trainer in België, bij Liersen. Dus er zal wel een uh, totaal nieuwe een totaal nieuw technisch hart uh, ontstaan. En wie dat dan zijn, ja. Er wordt gefluisterd, Sjota, Avalatse. Misschien mm -hmm. dat dat... Uh, zou natuurlijk kunnen, dat is een Georgiër. Ja, die past in de cultuur van Jordanië, zou je dan meteen Ja, zeggen. en ook wel een beetje in de Nederlandse cultuur. Dus ja. dan kunnen ze een brug slaan. En voor de rest zou ik het ook echt niet weten. Nee, want als jij ernaar kijkt, want... Ik bedoel, ze hebben natuurlijk op zich uh, prima gepresteerd. Dat mag je toch concluderen, hè, na dit seizoen? Nou, ik denk dat iedere trainer dit wel bereikt had met dit materiaal. Ik ben er zelf niet zo ontzettend van onder de indruk. Jij vindt dat ze ook echt hadden moeten meedoen... uiteindelijk nou ja, om dat kampioenschap nee, nee, maar op het ik, allerlaatste moment nog? Uh, ik denk dat om, uh, met John van der Brom... Uh, Vitesse ook minimaal vierde hm. was geworden. Dus dat was niet aan Rutte? Ik, nee, dat vind ik. Hè. Dus uh, misschien dat anderen er anders over denken. Maar dat denk ik. Ja, dat het uh, Zo bijzonder vond ik, nou, ik vind het nou ook weer niet allemaal. Goed, ze moeten in ieder geval op zoek naar een nieuwe trainer. Heel snel. Ja, dat staat vast. Marcel, dankjewel. Alsjeblieft. Marcel van Roosmalen was dat. Yeah Clapton was dat met Gotta Get Over. Er wordt in dit Pinkster Weekend traditioneel internationaal gehockeyd. En de hockeyers van Bloemendaal plaatsen zich voor de finale van de Euro Hockey League. Op eigen veld waren ze, in Amsterdam, waren ze Amsterdam de baas na shootouts. In de reguliere speeltijd werd het 2-2 na een 2-0 voorsprong voor Amsterdam. En in de beslissende fase was er een hoofdrol weggelegd... voor de doelman van Bloemendaal. Gerard de Groot sprak met hem. Jaap Stokman, uh, bij die shootouts de beslissing van deze halve finale tegen Amsterdam ben jij de belangrijkste man. Ja, maar goed, bij uh, Shootouts komt er heel snel aan op keeper. Uh, ja, jammer dat we het niet uh, gedurende de 70 minuten hebben, uh, ja, hebben kunnen beslissen. Maar uiteindelijk, uh, ja, om dat dan in Shootouts te doen en helemaal in zo'n rol is natuurlijk, uh, dat kan niet beter. Je zegt jammer dat we het niet in de 70 minuten of zijn verlenging hebben kunnen beslissen. Maar... Op zichzelf was het al een soort houdini act, hè? de ontsnapping na een 2-0 achterstand. Ja, maar de eerste helft, als je die, uh, hoe wij die speelden, dat ging echt helemaal nergens over. Ik schaamde me rot uh, dat ik voor Bloemdahl speelde en uh, iedereen. Dat hebben we ook in de rust tegen elkaar gezegd. Vind, ja, prima als we verliezen, maar uh, no way dat het op deze manier gaat gebeuren. En uh, ik denk dat het verschil tussen de eerste en de tweede helft was gigantisch. De tweede helft stonden gewoon echt goed te hockeyen en uh, waren we absoluut de betere partijen. En uh, dat in tegenstelling tot de eerste helft. De eerste helft ging echt nergens over. Valt dan in de rust ook uh, het woord Teun de Nooier? Dat jullie tegen elkaar zeggen, laten we het voor Teun doen, want het is zijn laatste kunstje. Ja, dat uh, is zeker het geval. Nou, kijk, natuurlijk willen we hier in eigen huis winnen uh, voor onszelf. Maar uh, ik denk uh, dat, uh, ja, weet je, Teun is een, uh, is een uh, geval apart. En ze uh, afscheid hier op de club. Bij zo'n toernooi, dat, dat kan niet mooier. En uh, ja, dat, zo, een goed afscheid verdient Teun. Dus uh, dat hebben we zeker wel tegen elkaar gezegd. En dat motiveert voldoende? Ja, zeker. Nou ja, je hebt gezien hè, de tweede helft, hoe groot het verschil met de eerste helft was. Ja, dat heeft wel geholpen, ja. Um, is hiermee de teleurstelling van het verliezen van de halve finale van de play-offs tegen Rotterdam... voor het Nederlands kampioenschap uh, weggepoetst of moet er nog één wedstrijd gespeeld worden? Ja, je zegt het al. Nee, hier, hiermee is het niet, uh, niet weggepoetst. Uh, het geeft een goed gevoel. Maar we zijn er nog niet en uh, wij doen niet mee om voor de prijzen te spelen. Wij doen om, mee om uh, kampioen te worden en dat is het enige wat we willen. Kampioen worden en uh, ja, morgen weer een wedstrijd. Dus uh, wat dat betreft staan we weer op nul. Maar we zijn uh, één wedstrijd verder. Je hoefde je bij de shootouts uh, ja, niet eens zo druk te maken. Hè? Want ze werden door Amsterdam slecht genomen. Ja, ook uh, wij deden het ook goed. Uh, we hebben drie mooie goals gemaakt. En dat is ook lekker als je, als je drie van de vier ballen maakt. Uh, dan is dat lekker en uh, nee, goed. Uh, ja, wat dat betreft uh, hadden we het, uh, deden wij het beter dan zij. Morgen de finale. Ik denk dat jullie weinig uh, hoeven te bespreken. Dat gaat allemaal in naam van teun. Nou, ja, we moeten het gewoon echt willen. En uh, ja, zeker voor teun. Maar uh, ja, het, moet gewoon, het gaat niet meer over uh, tactiek en uh, techniek. Het gaat gewoon puur over uh, ja, uh, karakter. En uh, ik hoop dat we het morgen weer uh, kunnen brengen. Tegen de Belgen, Dragon, lastig. Uh, nou op papier zijn ze misschien uh, uh, minder dan andere ploegen, maar ja, je ziet het zijn cupfighters. Ze staan al, volgens mij de afgelopen vijf jaar al in de laatste vier van de EL. En ja, vandaag winnen ze gewoon van, uh, van, van Keulen met uh, nou ja, iets van zes uh, olympisch kampioenen. <laughs> dus dat geeft wel aan wat voor ploeg dat is. Dus uh, nee, dat moeten we zeker niet onderschatten. Ja, en drie van die kampioenen bij uh, Rood-Weiss, de twee Cellers en Weissenborn, die hebben nog bij jullie gespeeld. Ben je blij dat je die ontloopt morgen? Uh, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant, ja, het is een cliché. Maar ja, je moet van, el van elke ploeg winnen. En, ja, bij, uh, bij de Belgen zitten weer een paar andere goede jongens. Ja, wij kennen ze wat minder goed, maar uh, zij kennen ons ook wat minder goed. Kort antwoord, gaat dat morgen gebeuren van die Belgen winnen? Ja, als het aan mij meilig wel. Maar we moeten een beetje de, de, de blijdschap uh, temperen. Het is allemaal mooi en aardig dat we in de finale staan, maar we hebben nog allemaal niks. Radio 1. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. De oude platenkast is omgevallen, de police met Can't Stand Losing You. Hij is even in Nederland aan het bijtanken, Formule 1-coureur Guido van der Garde. Bij de eerste Grand Prix van het seizoen was de debutant veroordeeld tot het meerijden in de Achterhoede, maar hij geniet. En hij heeft er zin in, volgens velen, in het hoogtepunt van het seizoen de race in Monte Carlo volgend weekend. Van der Garde woont in Amsterdam, maar het stratencircuit van Monaco is gek genoeg dichtbij. In zijn woonkamer staat namelijk een simulator.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 Op een circuit die je misschien ook kent of die je niet kent en, uh, en probeert gewoon uh, te zien welke versnelling je nodig hebt. Hoe hard je door een bocht kan gaan, hoe laat je kan remmen en uh, hoe het gaat. Het is meer dan even ontspannen. Ja, ja, sowieso. Kijk, als ik hier zit, dan zit ik ongeveer een uurtje. En dan ben je wel redelijk gespannen bezig en je probeert altijd je rondetijd uh, te verbeteren. En je probeert soms ook gewoon een, uh, een sessie te doen. Uh, je hebt een kwalificatiesessie dat je maar één ronde hebt.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 En dat was Guido van der Garde in een reportage van Louis Dekker. Na achter dan gaan ze met de simulator Monaco doen, want dat is de volgende Grand Prix. En zoals ze altijd al zeggen, oefening baart kunst. Dan gaan wij basketballen, want vandaag begint dan de playoff finale in uh, het mannenbasketbal. De eerste wedstrijd tussen Ares Leeuwarden en Leiden. Leon Kersten die zit daar in Leeuwarden. Leon uh, Leiden, ja dat is natuurlijk geen verrassing, die staan, nou ik zal niet zeggen ieder jaar in de finale, maar die hebben wel een geschiedenis. Uh, Leiden is twee keer twee... kampioen van Nederland. En dat is een uh, gegeven dat het feit is. Aris is een piepklein clubje. En uh, die waren de nummer 4 van Nederland. Die uh, de nummer 1 van Nederland, Den Bos, uh, heel verrassend uitschakelde in de halve finale. En, uh, ik zit even te denken, hier, maar ik kan het niet anders formuleren dan dat het de tweede wedstrijd al is. Want Leiden won afgelopen woensdag de eerste wedstrijd. En die wonnen ze met 75-74. Dat was een wedstrijd waarin Leeuwarden veel beter was. 36 van de 40 speelminuten op voorsprong stond. Maar uiteindelijk telt alleen het laatste het slotsignaal. En daar was het 75-74 door een drie punten van Schachner. En dan denk je, ja, Aris Leeuwarden, het is zo'n piepklein clubje. Dat is het ook. Het is een ploeg zonder hoofdsponsor. Eh, hebben we, de, we geen geld voor volgend jaar, nog niet. Dus we hopen dat zo'n finale serie voor geld kan zorgen. Kijk ik om me heen in dit is Zo'n piepklein sporthalletje. Ja, daar worden 950 man in gepropt. Dan zou je meer zeggen dat dus er ook iemand niet in. in Friesland zijn. Nee, meer kunnen er echt niet in. En het is, zelfs, het is zelfs zo... Het bestuur van Leiden kwam net binnen. Die hebben ook geen grote hal, maar daar kunnen er wel meer in. En uh, die moesten gaan staan achter mij. En uh, toen zagen ze achter de tribune nog een, een tribune staan. Een noodtribune. Die heeft het bestuur eigenhandig uh, ja, uit de catacombe gerold. En achter mij omgeklapt. En nu staat het bestuur met familie en vrienden uh, achter mij. Ja, het is echt tot het laatste plekje gevuld... En uh, Het kan ook gewoon een leuke serie worden, dat kan zeker. Maar dan moet het vandaag wel 1-1 worden, want het is dus 1-0 voor Leiden. Die wonnen thuis onverdiend, dat kan je allemaal zeggen onverdiend, maar het is wel 1-0. En nu moet uh, Aris het laten zien. Aris dat dus met de druk speelt van we moeten winnen. In hun achterhoofd misschien ook wel heeft, bestaan we volgend jaar nog wel. Maar daar zullen de spelers en de coach zich op dit moment niet mee bezighouden. Uh, lijkt mij zo. Het is gewoon één wedstrijd. En ja, dat gebrek aan dat speelt natuurlijk al iets langer. Ook in die halve finale tegen Den Bosch. En zeker toen ze het hier afmaakten... speelde Aris een perfecte wedstrijd. Die lijn trokken ze door in uh, Leiden afgelopen woensdag. Maar ja, nou moeten ze het nu laten zien. Want nu komt de druk op. Want kom je met 2-0 achter. Oké, okay, het is een best-of-seven-serie. Je hebt natuurlijk wel kans om het goed te maken. Maar ja, die kans... Ja, je moet gewoon 1-1 maken. Zo simpel is het. Leiden daarentegen weet ook, als wij op 2-0 komen... Dat is mooi meegenomen. En die druk van thuisspelen is er nu af. Uit is alles meegenomen. En Leiden is natuurlijk een ervaren ploeg. Fysieke ploeg. Leeuwarden, een klein duimpje. We zitten wel in de, in de goede flow, zo moet je dat zeggen. Maar een beetje onervaren, jeugdig, attractief basketbal. En dat is heel wat anders dan zo'n geroutineerde ploeg... als Toon van Helft van Leiden heeft. De spelers gaan voorgesteld worden... En het publiek uit Leiden, nou hoeveel zijn het er? 70, 80? Nou, Die hoort misschien wel op de achtergrond. Die andere mensen uit Friesland die weten niet wat hun overkomt, want ze maken herrie zat. En over vijf minuten gaat die wedstrijd beginnen. Wedstrijd 2 in de serie Best of 7 tussen Leeuwarden en Leiden.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 Ja, yeah, we got holes in our lives. where well, we've got holes. We've got holes. But we carry on. Holes van Passenger was het op het einde van dit uur van Langs Lijn. Straks zijn we weer terug. gaan we praten met Fookaboy. Oh, nee.